Het dreigement van vicepremier Ascher om uit het kabinet te stappen als de leraren er geen geld bij zouden krijgen, vindt PvdA-minister Bussemaker niet terecht. Dat zegt ze vanavond op deze zender in Met het oog op morgen. Bussemaker had vooral moeite met de toon van Ascher. Volgens haar hielp het niet en was het slecht geweest voor de politiek als hij zijn dreigement waar had moeten maken. Ascher nam woensdag uiteindelijk genoegen met de belofte van premier Rutte dat er een substantieel bedrag wordt uitgetrokken voor de leraren salarissen. Meer dan de helft van de jonge vrouwen in Nederland is het afgelopen jaar ongevraagd betast. Bij de mannen is dat ongeveer een derde. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van NOS op 3. Meestal gebeurt het tijdens het uitgaan. Het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit Rutgers, de vroegere Rutgers stichting, noemt drank en drugs als een van de oorzaken. Die werken ontremmend. Door groepsgedrag verliezen mensen hun eigen normen uit het oog. In een chemische fabriek bij Houston is opnieuw brand uitgebroken. Twee containers met organische peroxide staan in brand. Dat veroorzaakt grote vlammen en veel rook. Donderdag explodeerden ook al twee containers. Door de overstroming als gevolg van orkaan Harvey is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor kunnen de chemische stoffen in de fabriek niet meer gekoeld worden... waardoor ze kunnen ontbranden. Het weer vanochtend zonnig in de kustgebieden enkele buien... Later ook in het binnenland. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In het zuiden blijft het droog. Verder is het zonnig. Bij opnieuw zo'n 19 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat file tussen Kadoede en de Zeeburger tunnel. Vijf kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen met een klaband. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de A10 West en Zuid. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ik ga op de hand liggen, ik ga op de na liggen, ik ik ga me Vandaag zaterdag 2 september en van harte welkom bij het programma Goedemorgen Zondvoort. De techniek en de muziek wordt vandaag gedaan door jacques Joseph Duinmaier. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie door Gerrie Rutte. De koffie wordt ook verzorgd door Gerry Rutte. Hij smaakt uitstekend overigens. En de presentatie wordt gedaan door Ben Zonneveld. En Cor Draaier die de opening deed zeer goedemorgen op deze prachtige dag. En daar zijn mooie geluiden in het dorp hoor. Er zijn hele mooie sterke geluid in orpje. Ja, en het wordt nog veel meer want uh, de gierende racewagens die beginnen wat later. Ja, goed, ik... we gaan eerst praten met Noortje Mullen En die uh, aan de hand van het muziekje wat je net al hebt gehoord. Dat was trouwens uh, Papucho uh, Dos Camisas. Uh, ja, en een, een stukje vrolijke muziek. Simon Korper die komt praten over de prestatietocht Fat Bikes. En Nick Drommel, uh, ondernemer Mr. Paint stelt zich voor. Die heeft een nieuwe winkel in de Haldenstraat. Ik denk trouwens dat de prestatietocht Fat Bikes... Dat wordt dan opgevolgd door de prestatietocht Fat Bikers. Ja, <laughs> die mogen meedoen. Ja, nou, in de tweede uur hebben we de nieuwe expositie in de Galerij de Wachtkamer en dan komt Eveline Richter en wandelaar Bonga, komt er wat over vertellen. Dan komt er vervolgens op de Prijt uit de Beach en Roy van Dongen die gaat er iets vertellen over de maandelijkse regenboogborrel. En Marco de is weer in het nieuws, want zijn gedichtenbundel Ik Ben Het wordt landelijk uitgegeven en daar komt hij wat over vertellen. Nou, dan wordt hij toch wereldberoemd in heel Nederland. Ja. En dat is altijd wel leuk om te horen. Er ja. wordt uh, trouwens ook via bol.com uh, van werk van hem verkocht, dus het uh, gaat wel een beetje landelijke schrijven worden. En dat verdient hij ook wel. Ja, hij heeft ook het ene boek met een toekomstvisie geschreven. Een beetje tegen science fiction aan. Dat is ja. erg, erg goed ontvangen. Ja, het, het gaat allemaal goed komen met de Marco oh. En We gaan hem ook spreken. Noortje, hoe lang doet die batterij het van jou? Want ik zie Heel dat goed. je licht gebruikt. Ja, het is een beetje klein hè. Het, <laughs> vol, uh... Voor uh, Noortje ligt een advertentie en die gaat over het museumpodium. Museumpodium. Welk museumpodium gaan wij over hebben? Morgen. Morgen. 3 september. Dat is over Mooi, toch? Sorry, morgen. Ja. Morgen is 3 september. Van, uh, vanaf 2 uur dan is er een rondleiding, omdat we in het museum natuurlijk uh, de Lotus 20 hebben staan. 100 foto's van alle overwinningen die er zijn geweest met de Lotus. Met de Lotus. En uh, allemaal schaalmodellen hebben ze staan. Dus het is echt een hele leuke expositie. En dan krijgen wij om half 3 is er een rondgang. Dus krijg een rondleiding en om drie uur komt Coro Cantoro en dat is Cubaans koor met Cubaanse muziek, nou je ziet het aan de foto het is een en al zwingen het ja, zijn ik, 45 eh, mensen ik kan me, me herinneren kan me dat ze een keer op het uh, uh, gasthuisplein hebben opgetreden ja het is gewoon, het is echt heel Het is swingend. heel swingend. Heel swingend. En de dirigent is Jorge Martinez Galan. Dat is nog een Cubaans. Dat is een Cubaan, volgens mij. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ga hem morgen zien. En uh, nou ja, de toegang is gratis. Leuk. Dus wat wil je nou nog meer? Dan kan je niet wegblijven. En dan is er in de pauze nog een lekker drankje. Dus uh, we gaan voor iedereen zorgen. Ja, ik zie dat uh, dirigent uh, George Martinez Galan... die heeft zelf dingen gecomponeerd voor ja. dit koor. Ja, dus ze doen bestaande muziek en uh, muziek van hemzelf. Ja, dat is natuurlijk ja? wel uniek. Want meestal heb je koren die dan iets, iets naspelen, iets nazingen van anderen. Ja, nou, dit is die wel. hebben. Ik ben ook tijd heel hebben. nieuwsgierig uh, hoe dat klinkt, hè. Ik ben echt heel nieuwsgierig. En volgens mij gaat het een wervelend geheel worden. En dat vind ik gewoon, uh, ja... Met, uh, lekkere Cubaanse sigaren. Lekker. Ja, sigaren heb ik niet. Een beetje rum erbij? Ja, nou... Rum hebben we de ook papa. niet, maar wel een wijntje. Oh, ja dan de Cubaanse ring ook wel een beetje. Hey, um, het is natuurlijk prachtig mooi weer. Ja. Ga je ze buiten laten optreden of uh, moet je nog bevallen daarvan? Ik ben daar nog <laughs> over aan het nadenken. Ja, <laughs> want het is natuurlijk heel groot. Het is heel groot, maar het kan ook zomaar zijn dat het achter bij ons in de tuin, de zon er nog niet staat, en dan kan het vrij fris zijn. Dus dat is iets wat ik dan morgen nog even en aan, moet en aan bekijken. De zijkant, aan de zijkant bij het Gasthuisplein met de glazen deuren? Ja. Dat je dan naar buiten ja. gaat. Oh, wacht. Zonnetje erop. Zetten we vanavond al twee hekken neer en parkeren ze er niet meer. En dan... <laughs> ja, dat kan ook. Dat kan ook. Nou, ik ja, ga Omdat het, nou, het dat... zo'n hele grote groep is. Ja, maar ik heb al wel een opstelling in mijn hoofd dat het allemaal gaat lukken. Okay. En onze dirigent heeft natuurlijk ook een piano nodig. Ja, die ja, moeten we die dan. Moet, die moet er ook nog zijn. En we moeten dan langs die hele mooie auto. Dus dat lijkt mij niet echt dat het, die auto naar binnen vrommelen. Oh, dat was een, nou, niet een drama, maar het is gelukt. En Doe. we hebben natuurlijk, als je naar die expositie kijkt, nou, ik vind hem echt prachtig. Die ging het op zijn kant naar binnen. Echt nou, hij was iets te breed? Was hij op zijn kant naar binnen gegaan? Ja, nou, ja zoiets, zoiets, denk ik. zoiets. Maar Dan liep ook wat olie uit. Maar goed. Um, Morgen het museumpodium ja. met Coral Cantoro. Ja. Uh, om twee uur is er een rondleiding ja. met uh, begeleiding over de mooie Lotus tentoonstelling. Ja. Om drie uur Beginnen jullie met uh, het zingen? Het, de voorstelling. En de pauze. En er is er even pauze na een half uurtje. En dan gaan ze weer even door. Dus ik denk rond half vijf zal het afgelopen zijn. En één ding. Het is gratis. gratis dus kom gezellig langs. En ik heb nog, toch ook nog. Ik, toch wel zeggen, ik kreeg gisteren dus een mail van het museum. Dat wij zo ontzettend goed gaan. Dat we een record aantal bezoekers hebben gehad. Dat is mooi. Van mee. Is dat van de nieuwe exposities? But to the Pride. Ja. Yeah kwam dat mede. En we hebben uh, daarvoor en de Hollandse meesters, die zijn heel erg druk bezorgd. We, hebben, we hadden natuurlijk mooie prenten hangen die uh, op aanvraag bij het Rijksmuseum, oh. want anders mag je dat niet neerhangen. Mm -hmm. Die hebben dat uh, ja, dat was echt een aanwinst. De boulevards staan ze ook nog, die aanloopposters. Ja, maar ik wil zeggen, het gaat gewoon goed het gaat met, goed het, met museum. het museum. Ja, over het museum, ja? want vanavond blijven die langer open. Vanavond blijven we langer omdat, open. Omdat uh, er is natuurlijk de Classic Car Parade en die is om ja. half acht en in het krant staat uh, zeven uur, maar het is echt om half acht. Ja. Uh, daar zitten zes lotos in. En die worden bij het museum, museum geparkeerd op het plein ja. geparkeerd. Dus dat is wel het speciaal om, uh, ja. om toch even te gaan kijken. Ja, ja, ja. ja. Het, is een, uh, ja. het is voor ons natuurlijk uh, uniek. Want het is altijd zo stil op het gasthuisplein. En dan nu Maar ja, vorig jaar stond het uh, vorig jaar stond het bomvol met BMW's ja. En ja. dat gaf toch ook wel wat spektakel vond ik. Ja. Nou, ik maar... denk als de motoren gestart worden dat het niet zo stil meer is. Daar. <laughs> Nee, maar het zou vaker wat drukker moeten zijn op dat, op dat plein, dat gasthuisplein. Ja, ja. Dat zou toch, daar moet ah, ja, ik nog over zou naar het gedacht het, Ik worden. zou dan zeggen, van uh, maak van die parkeerplaatsen voor de deur, maak er een groot terras van en begin een horeca in het buzee. We zijn buffet. bezig nou. met de verzelfstandiging <laughs> het was, uh... en het kan zomaar zijn dat uh, als wij toch zo goed blijven lopen, dat er misschien vanuit die verzelfstandiging iets komt waardoor wij opeens ja. ook horeca mogen voeren, iets verdienaars. Ja, ja, want het is daar een parkeerplaatsje voor voor zes auto's. Ja. Nou, dat kan een prachtig terras en zijn. Dat is een veel, veel betere invulling. Met allemaal buitenlandse jongeren erin, de ene nog groter als de andere die aan de zijkant van het museum gaan staan. En dus op zondag is dat echt verschrikkelijk. Dat, wil ik ja, dat kan je niet hebben als er een, uh, een coro-cantoro komt spelen. Nee, dat, moet dat kunnen wij hebben. niet nee. hebben. Dat moet vrij zijn. Oké. Okay. Okay. Noortje, ontzettend bedankt voor de uitleg weer. Ja. En uh, ik zou zeggen, kom op tijd vanavond. Want er is een boel te zien. Ik zit in Amsterdam, maar ik doe mijn best. Oké. Okay. <laughs> okay. Dank je wel. Dank je wel. Goed. Dank je wel.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 Tonight is fine. You gotta push it to me, baby. Push it to me, baby. Slide to me, honey. If you want my money, if you want my money, you gotta make it good as hell. We luisteren naar de instant funk met I Got My Mind Made Up. Inmiddels is aan tafel aangeschoven Simon Korper en uh, ik maakte net een grapje over de fat bikers, ja. <laughs> maar het is dus de prestatie toch van de vet bikes. Nou, ik ken een fat bike ken ik, want ik heb uh, een keertje met Victor Bol hebben we zo'n testrit uh, erop gemaakt. Er zijn bikes met van die uh, fietsen met van die dikke banden. Heel dikke, net als uh, motors. Net als motors. En uh, je kunt ermee op het zand rijden, op het uh, mullenzand uh, op het strand. En uh, je hebt verschillende versies van die banden, die heb je in, in dik, heel dik en heel erg dik. Ik heb het over die hele dikke. Ja. Hoe, hoe dik is dik, hoor? Nou, als een autoband. Ja, ja, je, je laat hem nou zien, maar je hebt toch 20 centimeter doorstaan. Zeker, ja? zeker, cool. zeker weten. Ja, dat ja, is een autobandformaat. Uh, en uh, daar gaan jullie een prestatie toch mee maken. En dat is waar naartoe? Nou het idee is, ik heb dat uh, fiets voor het eerst gezien bij een vriend van mij, Bas van Hout, die jullie ook kennen. En dacht ik, wauw, wat is dat? Ja. En toen zei die Simon, uh, neem even zo'n rondje. En dacht ik, prachtig. En hij gaat op het strand. En toen dacht ik, zoontje moet ik ook hebben. Toen heb ik hem aangeschaft. En ja, je bent toch op een leeftijd gekomen dat je denkt, uh, hoe kan ik anderen helpen? En toen kwam ik op het idee om met uh, Kika in contact te komen. Ja. Als het uh, iets is, ja, dat we gaan hier in Zandvoort, doordat ik hier woon natuurlijk en leef, als het... Uh... Goed is dat ik wil zo'n actie beginnen voor Kika. En ik denk dat Zandvoort enorm geschikt daarvoor is. Helemaal doordat we het strand hebben. En het is een fiets waar je het meeste plezier hebt op het strand. Natuurlijk ook door de duinen. Nou, ze waren helemaal enthousiast. En toen ben ik met Hilly Jansen aan het gesprek gekomen. Zo ben ik bij de krant terechtgekomen. En nu zit ik hier voor jullie. En de bedoeling is eigenlijk ja, om... Uh nog een attractie voor Zandvoort en voor het goede doel eh, op poten te zetten. Na die artikelen in de krant was het... Eh... ...hele uh, spontane reacties van uh, heel veel vrienden, familie, uh, kennissen. En ja, wij doen ook vrijwillig mee en, en zo gaat het rollen nu, ja. En nu zit ik bij jullie. Is het nou de bedoeling dat je dan uh, mee gaat doen met een Zeker fat ...en dat je dan je laat sponsoren door uh, familieleden om geld in te halen? Hoe moet dat Va zien? In familieleden, tof? ik heb in dat artikel ook gevraagd... Ja, ...om het bedrijflever hier in Zandvoort, als ze willen meedoen en daar heb ik nog weinig respons, maar het idee moet eerst eventjes Het uh, is de wortelschiet hier <laughs> precies, dus uh, maar elke keer komt het weer een stapje verder en nu ik ben terug uit vakantie. Wil ik uh, een site maken met hulp van Kika om het in de lucht te zetten. Dat het bekendheid krijgt over heel Nederland. Ja. Ik had wel een respons ook van België. Dat was ook heel leuk. Een uh, mailtje gekregen. En dan dat bekendmaken. En mijn idee is, maar dat is in overleg met diegene die er gaat mee helpen, om het in het voorjaar te doen. En dan uh, bijvoorbeeld een rit van uh, Zandvoort naar Muiden en terug. Ik zat ook te denken misschien een paar heuveltjes door de gebroerde paap laten uh, maken weet ik veel, ja. En dat ze daarover kunnen gaan. Ik, uh, het is er nog uh, in, de, in het, de... Het parcours is nog in de maak. In de maak, ja. Maar, maar ook als het geen parcours wordt, maar gewoon lekker... Mooie, mooie toer toch? Ja, en de doel is... Uh, sorry? Ja, nee... En het doel is eigenlijk ja, om nog iets uh, in Zandvoort uh, anders te doen dan Scheveningen of andere badplaatsen. En natuurlijk voor Kika, wat ik vind een prachtig doel ja, voor die uh, kinderen die met kanker uh, rondlopen en pas hun leven beginnen. Ja, ik, uh, ik ken natuurlijk die vet omdat ik er zelf ook een keer op gezeten heb. Maar kan nou iedereen daarop rijden? Iedereen, als je kan fietsen tenminste. Als niet, dan brengen we dat <tomt> bij. Want <tomt>, uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat uh, wat oudere mensen misschien ook mee zouden willen doen. Maar ja, zo'n toch naar uh, Amuiden over het strand is natuurlijk een beetje uh, lastig voor iemand van in de tachtig. Zijn, uh, zijn ik ook... ben zelf 70, ik ga naar de 71. In ja? <tomt> december voor. ik, ja. Het is, uh... Ja, maar je hebt nog een god ook lichaam. <tomt> <tomt> niet iedereen. daar heb ik niets mee maken. Iedereen kan het, ja. En het is niet zo dat je, het is, is het heel makkelijk om te fietsen op, op het zand. Ja. ja. ja. En uh, helemaal op het harde zand. Dus uh, net als je hier op de weg fiets, kun je daar ook op het strand mee fietsen. En het hoeft niet uh, op tijd, uh, voor diegene die op tijd wil fietsen, voilà, doe het maar, ja. Maar als de ouderen bij zijn, Absoluut, als ze alleen maar kunnen fietsen. Ja. Als je, ja. je uh, zo'n tour toch maakt hè, en je zegt, nou, wil wat Cor zegt, er wil iemand meedoen. Uh, komen er alleen fietsen of huurfietsen? Nee, waarom... Je, je moet een fiets hebben. Wat ik weet uh, tot nu, ja, maar ik ben er nog niet zo ver mee, dat je ze ook kan huren. Mm -hmm. Dat durf ik niet te zeggen, misschien is dat wel het uh, geval, ja, en dan zullen we zeker zorgen dat de huurfietsen er ook staan... voor diegenen die het willen proberen of uh, meedoen. Maar het meeste waar ik uh, me heb op gericht... in dat geval, ja, diegenen... en je ziet het ook meer en meer... af en toe zo'n uh, vetbiker voorbij komen. En gisteren kreeg ik een respons van uh, Anita en Simone... die een uh, uh, fish and chips hebben op de... Zeeweg. Ja, ja, op de boulevard. Op Simon, ja, en uh, wij gaan met onze auto voor, ja, en uh, wij <lacht> zijn er ook bij, ja, en nou, geweldig, ja. Het, het, is, het, het begint te leven. Het begint te leven, maar je krijgt elke keer krijg je weer een andere respons van, van een hoek wat je niet hebt eigenlijk verwacht, ja, en dat is leuk. Heb je al uh, uh, iets waar mensen zich kunnen opgeven? Nee, nog niet. Waarom? Net als ik zei ja, ja. toen ik het heb gelanceerd. Dat was voor mijn vakantie. En nu ga ik echt aan de slag ermee. En bij Kika hebben ze ook een paar stappen. Wat je kan ondernemen. Dat het uh, op de sociale media komt. En daar willen we dan proberen zoveel mensen bij elkaar te krijgen met die fatbikers en kijken als het gaat rollen. Is er, is er eigenlijk al een, een club van fatbikers? Wat ik weet niet. Bikers? En bikers. <laughs> ja, ik bikers. heb het geprobeerd te kijken op een internet, kon ik niet zien. Tenminste niet in Nederland. Nee, omdat je uh, heel, heel snel uh, allerlei wielverenigingen, motorenverenigingen, alles wat een beetje clubje is, dat, uh, dat bindt zich samen, maar bij de fatbikes is dat nog niet. N niet zover niet dat ik het weet okay. ja kan zijn maar ik dacht ook dat ik in contact kom met uh, dit zo'n blad van fietsers ja en daar met hun uh, proberen een artikeltje erover te schrijven en, uh, ja want ik denk dat jij het probleem gaat krijgen dat er heel veel mensen dat zouden willen doen maar er zijn niet genoeg fietsen er zijn niet genoeg fietsen nou ja dan moet ik even met verstegen en met Martijn uh, <laughs> spreken ik Als... denk dat er vast wel een uh, een fabrikant is van fatbikes Zeker. Die je misschien daar even kan, kan inzetten. Die, dat zou ja. een geweldig idee zijn. Nou, wat, goed. wat ik weet is dat ze toch voornamelijk komen uit uh, Aziatische landen. Klopt. Import. Ja, allemaal ja. import. Ja. Klopt. Diegene van mij heb ik in, uit China gekocht in Thailand. 50 euro betaald voor transport. Uh, Geweldige links. bike. En ja. diezelfde bike hier. Wat Bas heeft gezegd. Simon. Rekenen op uh, 2500 euro voor zo'n bike. En ik betaalde 700 euro ervoor. Ja. Dus, uh, ja. Een interzonde als je zegt, markt. Het ja. Is, uh, ja, maar het is ook een nieuwe markt. Ja. En uh, het bestaat nou sinds 4, uh, 5 jaar. En... Um, ik weet dat er ook nu andere varianten komen van, van Segway bijvoorbeeld. Ja, segway, ja, heb je, ja. je hebt ook een uh, vet tire Segway. Daar kun je ja. gewoon mee op het zand. Ja, ook Ik weet alles van, dus jij moet komen helpen met dat. Gewoon uh... net dat Cor in de organisatie komt? <laughs> ja, zeker. <laughs> uh, vet of zo. Ja, zoiets. Ja. Maar ja, het, uh, het, het begint dus uh, te komen. Ja. Ik zie wel eens op een circuit uh, van die fat bikes. Maar zo breed als je net met aanwijzen, heb ik nog niet gezien. Nee, nou volgende keer kom ik even in om zien. Ja. ja. ja, ja. En ik uh, hoop dat de gemeente ook gaat meewerken. Waarom Heli uh, Jansen heeft gezegd. Ja Simon, ik sta klaar. Ja. Maar uh, dat we ook echt uh, de gemeente met... Nu bestaat de VVV niet meer, in die zin dat uh, we kunnen zeggen, misschien op hun stand waar ze dan staan, ook een beetje promotie kan maken voor een datum waar we dat kunnen organiseren. Het, uh, het stappenplan van Kika dat zit uh, spijker uit in elkaar, dus je kan dat uh, volgen en uh, social media is in, in deze natuurlijk heel erg uh, super gillend, want iedereen gaat dat aan elkaar doorsturen en delen en noem maar op. Dus ik ja. denk dat je er heel snel uh, maar een heleboel mensen uh, bereikt. Wat, wat ik voornamelijk ook een beetje proef uit jouw verhaal is dat je wil dat heel graag doen, maar je zoekt nog een aantal mensen om je heen die met jou dat gaan organiseren. Absoluut. Nou. Absoluut. Ik ben een goede organisator. Ja, maar het je kunt het is... niet alleen. Nee, nee. nee. nee je nee. kunt het nooit alleen. Absoluut, nee, nee. Niet. Absoluut niet. En ik wil het uh, liever met een groepje doen en uh, zeggen: jongens, we hebben het gedaan. Nee. En speciaal voor dat goede doel van Kika. Nou, ik moet meteen denken aan Victor Wol. Ja. <laughs> die uh, is daar vast wel toe genezen. Maar ik zal het nog een keer zeggen, jij bent dus op zoek naar mensen die in de organisatie komen om de Fat Bikes prestatietocht mede te gaan helpen organiseren voor Kika. Klopt. Klopt. En natuurlijk heel veel vrijwilligers. waarom? Dat hebben we straks ook nodig. Ja. En. Nou. We hebben genoeg bevolking hier en net als ik zei, er zijn al van verschillende hoeken, heb ik geluiden gehoord. Ja, wij helpen mee, ja wij helpen mee. Ook fietsers dus niet... Gelijk opschrijven die namen. Ja, zeker, dat doe ik ook. ja, nou ja Wat je bijvoorbeeld uh, <laughs> sowieso kunt doen is dat uh, de reddingsbrigade kun je uh, vragen of zij de tocht willen begeleiden met een auto. Geweldig. Ja, uh, en geweldig dan heb gegeven. je, omdat het naar Muiden gaat, uh, kun je dat vragen van naar Bloemendaal. Bloemendaal. Uh, en ook aan ja. Muiden. Ja, Die vinden ja. dat als het niet al te druk is op een zondag uh, ik, uh, mooie dag. Ik denk <laughs> dat jullie eens rustig bij elkaar een kwartiertje moeten gaan, nou, we gaan zitten berenen. Um, de aanlooptijd is, is nog lang. Hè. Het is augustus en je wil dat in, uh, in het voorjaar doen. Kijk even op het evenementenkalender. Want in het voorjaar is er al het een en ander uh, ingeschoten. En dan uh, zou het zeker handig zijn om hier nog een keer terug te komen. Uh, als uh, allerlei dingen op poten staan. Zodat mensen ook kunnen inschrijven via uh, jullie sociale media. Dat ga ik zeker doen. En uh, die kalender, moet ik dat bij de gemeenten? Uh... Daar dus zullen we het zo wel even over hebben. Oké. Okay. <laughs> okay. Heren, dank Bedankt. jullie wel. Bedankt voor, voor uh, de komst. En ja, ja, ja. Jullie ook. Dank je wel.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 Well, all right. Dump time. Dat was yep. het uh, nummer Indeed met Last Night, a DJ Saved My Life. En wie is, is dat dan de DJ? Ik weet het niet. Het <laughs> zou kunnen. Tegenover over ons zit Nick Drommel en zeer goedemorgen. Yes, goedemorgen. Een jonge, een nieuwe ondernemer in Zandvoort, mag ik, mag ik wel zeggen? Ja. ja. En we hebben het over uh, de winkel in de Halterstraat. De paint shop. Mr. Paint. Mr. Paint. Yes. En het is niet alleen Mr. Payne, maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Ja. Het uh, winkeltje stond leeg ja. en jij liep er langs. En ik dacht, uh, ik dat ga van mijn, mijn hobby mijn uh, werk maken en dat is uh, tekenen. Dus uh, ik kom zelf uit de street art. Dus uh, ik dacht, uh, ik ga het doen. Wat, wat, wat deed jij in de street, Art? Uh, meer de graffiti kant. Dus meer opdrachten van uh, ja, muurschilderingen. Trein, treinen ook? Of? Nee, nee, nee. nee. Brugge, treinen en bruggen. We houden het netjes, we houden het netjes. Nee, uh, ja en ik dacht, uh, nou inderdaad wat ik zei, hm. ik ga van mijn hobby mijn werk maken. Dus het wordt een uh, teken, een schilder en een hobbywinkel. En, uh, ja. dat en eigenlijk een van alles winkel wat met uh, creativiteit uh, van schilderen tot, ja. Uh, ja. tot spuitbussen. Spuitbussen tot uh, tubusverf, allerlei soorten. Acrylverf, uh, olieverf, waterverf. Uh, ja Alle soorten papier en doeken. Ja, dat en... zijn toch dingen die je mist in Zandvoort. Zeker, zeker. Uh, hier kan je helemaal niks halen daarvoor. Nee. Geen schilderdoek, geen schilderdoek een penseel, niks. Ja, ook bijvoorbeeld over dat papier, dat je die, dat verschil hebt tussen, wat is het, 60 tot uh, 300 gram. Ja. Dat je dat eigenlijk niet eens antwoord voor kon krijgen. Nee. Nee. nee, zeker niet. En ook uh, voor het handletteren, dat nu helemaal in is. Uh, dus uh, de mooie sierletters maken, ja. dingetjes versieren. Nou, dan uh, ben je bij uh, Mr. Payne zeker uh, op het juiste adres. Geschipt per papier... Nee. <laughs> de schet, per de nee, nee, nee, zo, zo ver gaan we ne net niet, maar uh, we hebben een heleboel. Echt uh, zeker de moeite waard om uh, een keertje langs te komen en uh, te kijken wat ik heb. Is het al, uh, is het al druk? Zeker, ik mag uh, niet klagen. Het slaat goed aan. De antwoorden zijn er heel blij mee. Uh, Hoor je dat ook van die klanten? Dat ze ja, zeggen: Goh, ja, ja, ja, eindelijk. Ik, uh, <laughs> ik wil niet overdrijven, maar. Uh, de 9 van de 10 klanten die binnenkomen, is allemaal uh, eindelijk zo'n winkel en uh, ben ik blij, ik hoef niet meer naar Haarlem. Of, uh, ja, maar dat bestellen. was het dus wel, hè? Ja. Uh, voor, uh, nou, ik wil niet zeggen simpel tubetje verf, maar ja, nou, als je iets wel. zocht. Ja zeker, het is, het is een simpele tube verf. Uh, als er net één kleur op is, nou, ga je voor uh, 4, 5 euro moet je naar Haarlem toe om een tubetje <laughs> te halen. Nou, en Dan ben je toch weer een uur weg, tientje kwijt meer aan het parkeren dan aan de tubeverf. En weer terug. Ja, en uh, hetzelfde met een stift of een potlood of een dingetje. Ja. Ja, zeker als je een bepaald kleurtje nodig hebt. Of, ja, of, of, ja, of, ja. Nou ja Net wat ik zegt, die tubeverf is er ook niet. Zie jij dan veel cre creativiteit in Zandvoort? Uh, nog niet. Ik zie wel heel veel hobbyisten. Het uh, begint steeds meer te leven. Maar wat Zandvoort sowieso wel mist is wat, wat kleur in de straten. En daar uh, ben ik hard mee bezig ook in de gemeente. Je hebt nu die, uh, die street art op de uh, raadhuisplein ligt er eentje, op ja. de boerenvaar ligt er eentje. Ja, ja. Is dat ook wat je, wat je meer zou willen zien? Zeker, zeker. Uh, meer van dat soort projecten. Vind, vind ik geweldig om te zien. Meer, meer kleur. Uh, ja, wat wat ik persoonlijk heel mooi vind, en dat heb ik één keer gezien... dat zijn van die 3D-tekeningen... dat als je aankomt lopen over de straat... Ja. dat het net lijkt of dat je, je in een valt. grote, diepe ja. put kijkt. Ja, ja, ja, dat is onwijs. Dat, dat vind, vind ik ook zelf heel mooi om te zien. En uh, ja, dat soort dingen zouden ze meer moeten doen. Uh, meer van dat soort ja. grote artiesten in zand voor het halen... Om, om werk te maken. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik, ik, ik vraag me wel eens af: als je dat. Bijvoorbeeld, die, uh, die sculpturen, die raam je gewoon in november op klaar. Nou was er een uh, tijd geleden een, een stukje op, het, op de gespoten en dat, is, dat ligt er nog steeds, want het is er niet af te halen, ongeveer. Is, is dat ook weer op te ruimen dan? Want ik zou ja, het heel zeker. leuk vinden als er zo'n streetfestival zou zijn. Ik weet zeker, als je een, uh, een goed bedrijf inhuurt met een uh, goede uh, hoge drukreiniger, dat het... Uh, je alles eraf? Ja, je de tegels eraf. Uh, ze, ze, ze kunnen grafiet van de muren afhalen, dus uh, dat, dat moet zeker lukken. Dat, uh... ja, omdat je, je hebt nu dat, uh, dat streetfestival en ja. ik zie aan jou dat je eigenlijk dat nog verder wil, uh, ja. wil, wil kweken. Dus dan zou je toch inderdaad een paar kunstenaars deze kant moeten laten halen van iedereen krijgt een stukje en Ja, dat, dat zou zeker een heel mooi idee zijn. En, uh, ja, ik ben veel in gesprek met uh, Heli Jansen en uh, Marianne Rebel. En, uh, <kwijnt> ja... We proberen Sandvoort wat meer kleur te geven, wat meer bekendheid in de ja, kunst, zeg maar. En die, die, uh, die spullen die lever jij zelf ook? Uh, ja. En is, de, Klinkt misschien on, onbedoeld maar on, onbeleefd. Is dat spuitbussenwerk? Uh, nee, wat, wat op de grond wordt gedaan ja? is niet spuitbussenwerk. Uh, er zullen misschien enkele elementen worden aangebracht met een spuitbus. Ja, over het algemeen is het echt uh, ja, een soort van spuitbussenverf, maar dan als verf. Met een penseel en een kwast wordt het op de grond aangebracht. En, uh, ja. Moet je dat ook beschermen? Uh, ja, het ligt er een beetje aan wat voor verf. De ene, je die, die, die, die hebt natuurlijk allerlei uh, verschillende soorten... Uh, ja. Geen acrylverf. Nee, nee, er worden lagen op aangebracht. De ene wel, de ander niet. Het ligt eraan, ook voor diepte te creëren, kan je altijd uh, dingetjes eroverheen doen, zeg maar. Bepaalde lakjes of. Uh, ja, om het een beetje te beschermen. Mat. Want als ja. je zo'n mooie, wat jij zegt, zo'n zo diepeding ja. hebt, dan wil je natuurlijk ook beschermen. Ja, het ligt er ook aan natuurlijk op wat voor plek. Ja. Kijk, uh, doe je het op een trap waar uh, maandelijks uh, 100.000 man overheen loopt, ja, dan. Dan is het ik kan je kunt beschermen wat je wil, maar. Uh, nee. Ja, het zou natuurlijk. Een hek eromheen zetten is natuurlijk zonde van het, van het kunstwerk. Je, ja, moet, je moet er ook een bloot. Want ik zag ook bij de dingen die er nu liggen: daar staat een point of view. Dus daar moet je ook echt staan, wil je het, het beeld ja. zien? zeker. Dat uh, is allemaal illusie, zeg maar. Maar we zijn alweer een evenement verder hoor, naar de fat bikes en street art. Ja. Dat kan dus allemaal geregeld worden door, uh, door jou, maar even terug naar de winkel. Ja. Uh, je zit er nou twee maanden in? Nee, nog, nog, nog korter. Oh. Ik zit uh, drie weken en... Wat is het? Drie weken en... Vijf dagen? Toen Precies. maar uh, ruim uh, drie weken. Je bent nog steeds tevreden met ja, uh, ja, de Zeker. Ik. Um, kan het vanuit jouw winkel? zo zijn dat je uh, activiteit gaat organiseren? Want je bent ja. zelf kunstenaar. Ja, ik wil uh, uiteindelijk wel iets met workshops gaan doen. Ja. Uh, nu ben ik heel erg druk nog met de opstart. Dingetjes regelen. Ja, <kijf> van alles en al wat. Uiteindelijk willen we zeker uh, workshops gaan geven. Uh, of in de winkel, of uh, buiten. Uh, van schilderen tot street Ja, Eigenlijk van alles, voor uh, zowel jong en oud. Dus... Uh, dat hebben we zeker in ons gedachten en uh, daar willen we ook uh, zeker iets mee gaan doen. Ik heb pas iets uh, gelezen en dat was iemand die vond dat hij niet kon tekenen. En toen werd er gezegd iedereen kan leren tekenen. Uh, iedereen kan tekenen, vind ik. Uh, iedereen zegt al, ja, ik kan dat niet. En, uh, iedereen heeft zijn eigen stijl, zijn eigen manier. Uh, yeah. Iedereen heeft wel iets van creativiteit in zich. Uh, de ene die kan geen rechte lijn op papier zetten, maar dat is misschien voor een ander wel weer kunst. Of... Dus ik zou nooit zeggen, ik kan niet tekenen, want uh, toen ik begon was ik niet goed, vond ik zelf. Misschien iemand anders wel. Maar uh, ja, dat is oefenen en doorgaan, nieuwe technieken leren. En, uh... Zal die mensen moeten gewoon even bij jou langskomen? Zeker, kopen, zeker. Een proefsetje en kopen, uh, <laughs> een workshopje doen. Uh, ook al doe je niks met tekenen, kom even kijken. En uh, wie weet, uh, ja... Wat is het, het wel het, wel. wat is het adres precies? <coughs> uh, adres is uh, Haltestraat 59A. Dat zit uh, ter hoogte van uh, uh, slagerij Freeburg, precies daar tegenover. Lunchbreak in de buurt. Ja, dat zit meerpaal. naast mij. Uh, Lunchbreek en de meerpaal zit uh, links van mij. Dat tussenin. Ja, ik zit er precies tussenin. Dus uh, super gezellige buurt. Ja. Dat is die oude computerzaak. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, daar zit ik in. Dus, uh... ja, het is wel weer een stukje verlevendiging van uh, het tweede gedeelte van de Haldenstraat. Men roept al wel eens wat over, maar als ik dat zo voorbij loop en ik zie lunchbreken met een prachtig terras en dan ja. jouw nieuwe winkel ja. en dan de meerpaal met terras. Er moeten meer, wel, uh... meer winkels bij komen daar dan. Uh... Ja, het is een supergezellige straat. Ja hoor. En uh, het wordt steeds mooier wordt en fraaier. Dus, uh, nou, dus de, de mensen die uh, iets willen doen met creativiteit of gewoon even bij jou in de winkel komen, die zijn van harte welkom. Yes. Uh, ben je elke dag open? Elke dag, zeven dagen in de week. Zeven dagen in de week. Zeven zo. dagen in de week. Ja. En uh, op zondag van 12 tot 5. Uh, maandag van 12 tot 6 en alle andere dagen van half tien tot 6. Oké, okay, nou, wij weten voorlopig genoeg. Yes. Ontzett bedankt voor je komst. Yes, en uh, ik kom binnenkort een korte keer bij kijken. Hartstikke leuk. Dankjewel, dankjewel. Yes. Dankjewel. Hey, alsjeblieft. Thank you so much, folks. Here's a little beautiful number that we swung out in the picture, starring Becky Rooney. Titled Kiss the Miller Dreamer. that I'm making really that you Hey And me your chops for just a moment In my imagination Laten we hem even rustig uitgalmen. En, uh, het past wel een beetje bij de oude stijl, zei je net, bij de, bij de Grand Prix. Maar gelukkig is het weer Grand Prix weekend. Een historisch Grand Prix en er zijn weer prachtige geluiden. Omdat we wat tijd uh, over hebben, zal ik vast de agenda voorlezen. Want er is natuurlijk weer van alles te doen. De zandsculpturen blijven nog staan tot uh, eind november. De Art Boulevard die ligt er ook nog steeds. Uh, ga kijken op de locaties. Raadhuisplein, Badhuisplein. Daar liggen kunstwerken. Natuurlijk dit weekend historische Grand Prix. En die uh, is nu op het circuit. En vanavond om half acht gaat een stoet van oude auto's rijden uh, door het dorp. Twee rondjes en na het tweede rondje worden zij geparkeerd. In het tweede rondje worden zij geparkeerd. Daarna kun je tot een uur of negen kijken hoe de auto's erbij staan. Vanavond in de haven van Zandvoort op strand, Let's Party. En dat begint om half acht. Uh, na de rondrit door het dorp van de auto's is er een muziekfeest op het Radersplein. En dat begint om negen uur. 2 en 3 september is er ook de geluksroute op diverse locaties. 3 september is morgen, eh, hebben we het over gehad, het Cubaanse koor Coro Cantora in het Zandvoors Museum. Het is gratis en het begint om 3 uur. Maar wil je een rondleiding meemaken over de mooie tentoonstelling, moet je er om 2 uur zijn. 5 september, Cinema Nostalgia met de film Vice Roy's House met Hugh Bonneville. Dat begint om... 1 uur 's middags de entree is 6 euro. En als je je aanmeldt bij pluspunt dan is het 1 euro duurder, maar dan word je gebracht door de belbus en je kan je melden bij 571 7373. 8 september. ADSE Noordzee Cup op het van Zandvoort. 9 september is het Open Monumentendag, een dag van herkenning. Ja, er komt, komt iets komt heel bijzonders komt daar. Ja, vertel. Weet je het programma? Nee. Er komt een hele unieke lijst te hangen over bewoners in Zandvoort die in de Tweede Wereldoorlog er niet meer zijn. Uh, bedoel je dan uh, uh, gevallen Zandvoorters of verdwenen Zandvoorters? De Joodse Zandvoorters. De Joodse Zandvoorters. Ja. En dat is een hele grote lijst. En ik ken iemand die heeft er heel hard aan gewerkt. Ja? dat is echt een heel bijzonder overzicht. Het is zeker de moeite waard om eens te bekijken wat dat allemaal uh, voor impact had. Uh, open Monument dacht. Uh, daar doet het genootschap van Zandvoer dus ook een, een stuk in? Uh, is, oh, ja, die, die staat er ook. Ja, ja? Dit is niet vanuit het geno genootschaps. Nee, maar ze staan er wel. Ze staan er wel, ja. Oké okay, nou, ik zou zeggen, ga daar kijken in de krocht tussen 11 en 5 uur. <coughs> 10 september is er een kunstmarkt op het Badhuisplein, ook van 10 tot 5 uur. Dat op 10 september hebben we Yes in Zandvoort in het theater De Krocht met Miet Molnar. En de aanvang is om 14.40 uur. 40. Aparte tijd. Entree is 15 euro. Ik vind het inderdaad wel grappig, 14.40. Maar goed. Dat kan. Um, elke eerste maandag van de maand is de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf is er Digitaal Spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone, etc. En dat is ook bij Ook Zandvoort, 55. En zoals ik denk eraan om te komen, want ik heb reclame om mijn iPad en ik krijg het niet weg. Nou, misschien dat je er dan toch eens heen moet gaan. Uh, elke eerste dinsdag van de maand, dus hier, volgende week kwijt je erin? Ja. Nou, misschien dat ik dat al doe. Elke vrijdag... ...is er medische gymnastiek bij pluspunt... ...en dat is van kwart over negen tot kwart over tien. En dat is ook in de Vleemingsstraat 55... ...voor het gemak Voma Plein. Dan de herhaling van dit programma... ...is op donderdagochtend van acht tot tien... ...en de uitzending gemist... ...dan kunt u naar www.zfmzandvoort.nl ...dan kunt u de datum de tijd invullen... ...let u even op een uur later invullen... ...want de, de tijdsdatering van de uren... ...begint bij nul... ...dus het elfde uur en het tiende uur... ...dat is dan een uurtje terug. Vul gewoon het juiste uur in en dan kom je er vanzelf... En ik zal deze keer het op tijd verwerken, want ik ben verantwoordelijk voor de update van de Uitzending Gemist. Dus en moet dat, er echt loopt, in. dat loopt nog wel eens achter. Ja. Nou kort, dan heb je wat te doen van het weekend. En er is ook genoeg te doen, zie je de agenda. Zandvoort staat weer bol van de activiteiten. We doen een stukje muziek en we zijn na het nieuws en de boodschappen weer bij u terug.